Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groot ziekenhuis in de Gazastrook zegt dat ze niets hebben aan een Israëlische brandstoflevering. Militairen zouden 300 liter diesel hebben gebracht... maar een arts zegt tegen de BBC dat dat net genoeg is voor een half uurtje stroom... Intussen ontkent Israël dat het gericht ziekenhuizen aanvalt... zegt correspondent Nasra Habib Allah. Israëlse premier Netanyahu die heeft gezegd... dat er ook al enkele tientallen patiënten al geëvacueerd zijn. Maar hij beschuldigt Hamas ervan dat Hamas die evacuaties bemoeilijkt. Tegelijkertijd zegt een woordvoerder van Hamas juist weer... dat die evacuaties vanwege Israël niet lukken. Dus er is nog veel onduidelijk over. Volgens Hamas en de Wereldgezondheidsorganisatie... leven ruim 2000. Mensen onder verschrikkelijke omstandigheden in het Al-Shiva Ziekenhuis. Eén op de drie kinderen op de wereld heeft te maken met extreme waterschaarste, dat zegt UNICEF. Die 739 miljoen kinderen leven in gebied waar weinig water is. Het risico op droogte juist heel groot. Door klimaatverandering wordt hun situatie alleen maar slechter. En naast de Van Moof is er nu nog een ander fietsmerk in de problemen gekomen. Het gaat om Stella. Dat staat vooral bekend om zijn e-bikes. FD schrijft dat het niet goed gaat met het bedrijf. Dat er een grote reorganisatie aankomt... waardoor misschien veel mensen daar hun baan verliezen. Wat dit betekent voor de levering van de fietsen, is niet bekend. En vol verwachting klopt ons hart. En dat merken ook verhuurbedrijven... die sintkostuums verhuren voor alle hulpsintjes. Zij zien het aantal orders alweer flink stijgen. Dat geldt ook voor deze verhuurder in Soest. De mantels, de, ja, de alle onderjurken en inderdaad... Ja, gouden schoenen. Gouden schoenen van mij, inderdaad. Oftewel van Sinterklaas, repen voor, de, voor de, wat, of wat zin, de zenuwachtige Sinterklazen, die zo meteen gaan komen... Ja. ja, die willen toch gauw wat kouder graag. Wat een vak. Ja, het is, een, het is een, inderdaad een heel apart vakje. Ja. Je moet erin geloven. En dat is precies wat het is. Je moet erin geloven. Ja, komende zaterdag is de intocht van de Sint. En het weer nog grijs en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag vaker droog en zelfs wat zon. Het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Heerlijke uh, muziek van, uh, uitgezocht door Thomas de Jong. Uh, welkom bij uh, Goedemorgen Zandvoort op de 11e van de 11e.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 zij is ook van het comité Sinterklaas intocht. En um, ja, daar is altijd veel werk te doen om, um, om alles in goede banen te leiden. Goedemorgen, Lana. Goedemorgen Hans, ja, nu gaat het goed is, volgens mij. Ja, <laughs> ja, volgens mij ook. Het ging even verkeerd, ja. maar ik heb uitgelegd ja, dat je helaas niet de zon voor kon zijn. Nee, ja. ik ben ook in dat Brabantse. Ja, je bent in het Brabantse? He. Is er daar ja, een uh, nieuwe prins carnaval gekozen? Nou, dat is nee, vanavond, want waar, dan, ik, ja. uh, waar ik ben, daar doen ze niet aan. Dat oh, doen ze niet e aan? Oh. Nee, nee, nee. Ja, ze doen er vol aan, in Berg op Zoom, maar niet aan een nieuwe prins. Oh, Oké, okay. niet aan een nieuwe prins. Dat doen deze, ze ook nee, in, deze... in Limburg veel, hè? Ja. ja, volgens mij in veel plaatsen, maar hier is hier. Zolang hij het wil, geloof ik, is het Oké. Goed, maar we gaan het niet over Prins Carnaval hebben. We gaan het over nee. het Sinterklaas hebben. Hè? Want de is op 19 november, de grote dag. Komt, ook zo'n uh, mooi feest. Ja, prachtig feest voor de kinderen, uiteraard. En voor de volwassenen, wellicht ook. Uh, ja. Wat gaat er zonder 19 november gebeuren? Ik heb het in het kort al even verteld. Maar jij kunt er meer over vertellen nog. Ja, zeker. Nou ja, dan, dan komt natuurlijk uh, Sinterklaas, ja. de, de dag waar, waar in ieder geval uh, heel jong zand voor denk ik, uh, naar uitkijkt. Absoluut. Um, de verwachting is dat hij rond Elf voor het strand aankomt. Ja, bij de ja, precies, ja. Ter hoogte Ja, precies, ter hoogte van de rotonde. Ja, ja. klopt. Nou ja, daar kan je niet omheen, want dan uh, zijn er altijd heel veel kindjes die heel enthousiast staan te wachten. Ja.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 En dan vanaf kwart over twaalf, hebben nou, we nu voor het derde jaar, hè, vroeger hadden we spelletjes in de sporthal. Ja, in de dat sport ja. is nu allemaal in het centrum. Ja, dat is natuurlijk uh, ervan uitgaande dat het weer ontzettend ja. gezind is, is dat natuurlijk perfect. Want dan hoeven we niet te verplaatsen en dan is het ook voor alle kinderen toegankelijk. Ja. Want daar hebben we geen maximaal, maximaal aantal kinderen. Nou, het regent bijna nooit hè, de laatste tijd, toch? Even afkloppen. Nee, nou ik denk dat we nu <laughs> gewoon genoeg hebben gehad. Wat vind je daarvan? Ja, dat we <laughs>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 De opbrengsten daarvan, die kan Sinterklaas weer gebruiken om voor alle kindjes in Zandvoort cadeautjes te doen. Nou, te kopen. goed. Nou, jouw moeder komt over ja. twee weken. Uh, uh, gaan we wat dieper in op de speelgoed en hoe het allemaal Oh, wat leuk! Uh, ja, die komt er ja, uh, lang, nou, Geloof langs. me, dat is echt uh, nee, dat een heel ik, mooi ja. doel. Ja, zeker weten. Dat is absoluut een <laughs> feit. Hey, en, en, uh, dus het duurt tot drie uur alles en dan is het eigenlijk meteen Klopt. klaar? Gaat de Sint nog ergens heen? Of, uh... Ja, Sinterklaas uh, heeft ze tot met uh, 5 december natuurlijk niet ja, waar. Ja, dat is waar. heel <laughs> erg druk. <terug. laughs> <laughs> dat is waar, dat is waar. <laughs> maar waar hij allemaal naartoe gaat, dat, uh, dat durf ik ook niet te zeggen. Nee, maar nee, uh, ik denk ik. dat hij vooral de nacht aan het werk is. Ja. Dus ik denk dat hij om drie uur eventjes naar zijn bed gaat. Want ja. ik denk dat s'avonds... Uh,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 ja, ik, maar ik denk het volgens mij is, gaat Sinterklaas altijd met echte Pieten. Ja, en hoe, dat is waar. Hoe, dat ben ik hoe, meer mee ervaring, ja. hoe meer ervaring, hoe zwarter ze zijn. Want ja. dan gaan ze natuurlijk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 Dag. Dag. Ik kan ook melden dat uh, vanmiddag om half vier in het programma Stanford op Zaterdag van onze uh, collega's uh, uh, Benno Veugen en. Uh, uh, de, de, daar komt uh, Roy uh, van Stanford Inside nog even vertellen hoe het op 1 december uh, gaat verlopen. Dus uh, daarvan achter. We gaan een muziek draaien.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 Eigenlijk meer uh, erin uh, verdiepen en meer voelen van hé, hey, dit is ja. ik ben op de goede weg. Mooi, ja, dus als mensen dit horen en het interessant vinden, nou ja, dan kunnen ze bij jou aankloppen. Ja, zeker. Op de houten deur. Op de <laughs> uh, heel erg bedankt dat ik hier even mocht langskomen. Ja. En uh, nou, wie weet, tot de ziens. Was, wie ja? weet, op de mat? Of op de zwekers. Op de mat? <laughs> ja, ja. Oké, je. Oké, dag.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 I'm in New York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 Dus er komen. Uh, je hebt nu twee uh, appartementen. Nu twee appartementen en uh, dan komen er vier. Die worden al verhuurd? Ja, die worden al ja, verhuurd. Ja. Dat gaat goed? Ja. Ja, Sanford ja, ja, ja, is. Uh, druk ja, Sanford is allemaal in, hè? Natuurlijk. Ja. Sinds de Grand Prix is het. Uh, ja, storm. je zag het daarvoor al. Uh, ja, wel een beetje ja. aantrekken, maar ja. uh, tegenwoordig uh, lijkt het wel of die Duitsers het hele jaar komen. Ja. Toch? Ja. Nou uh, ja. ja, niet alleen Duitsers. Ik heb nu uh, mensen uit Oostenrijk en uh, ja, leuk. Engeland, ja. ja.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 Is ook te overzien en van 5 tot 12. Dus ja. Ja, en die kamers doe, doe, doe, doe je allemaal zelf? Ja. Zelf schoonmaken ook, ja. Okay. Ja, maar dat is als je eenmaal een strandpavioen uh, hebt gewerkt, ja, dan valt, het al, valt, valt alles wel al mee. Nee. <laughs> ja. um, heb je er nog iets anders overwogen dan een wijnbor? Uh, nou, echt... we zaten wel te denken, ja, er is van alles door ons hoofd gegaan, ja, maar ja. ook meer richting een pensioen of hotelletje. Maar nee. toen zei Jeroen ook wel, ik wil niet alleen maar bedden verschonen. En, nee, uh, nee. Dus daarom.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 Dus we maken de straat wel heel leuk Ja, het, ja de ja. Zeestraat die, die krijgt eigenlijk steeds meer steeds meer, en, en, ja. en steeds meer een horecabestemming ook, lijkt me ja. wel. Ja. En dat is een goede zaak natuurlijk. Ja, dat is een hele goede zaak. Want je hebt de meesten natuurlijk ook. Nou, dat is, er zijn ja, ook de een hoop mensen voor. Ja, ja. ja. En uh, uh, kun je, kun je, je hebt nu vanaf uh, het dorp de straat, Maar mensen die, die, uh, die zoeken er waarschijnlijk toch uh, als ze de hoek gaan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 Ja. En dat, dat duurt ook nog even voor? Ja, dat duurt ook nog eventjes natuurlijk. Die, uh, ja. die zitten daar nog wel even. Uh -huh. Maar voordat dit ook uh, echt voor elkaar komt. En het kan wel los daarvan ook al ontwikkelen. Want het... Ja. Het zit in hun eigen terrein. En, uh, ja. Ja. Maar het zit ingewikkeld in elkaar, omdat ja. je een hoop, een hoop andere bedrijven hebt die nog ergens anders heen moeten. Klopt. klopt. Maar het, het gaat stapje voor stapje. Uh, ja. Het is een belangrijk bouwproject he, voor Zandvoort. Ja, het is een heel belangrijk bouwproject. Ja. En, en het is ook heel belangrijk dat de gemeente meewerkt, want ja. er zijn natuurlijk een aantal die hebben echt wel bedrijfsruimte nodig. Dus er moet dat wel wat wel, ja. gecreëerd worden. Ja. Ja. Maar je kan natuurlijk ook bedrijfsruimte met, met woningen erboven uh, of zo. Ja, kan. kan. En dat is natuurlijk nu ook al, maar ja, er zijn er toch wel. Het zou mooi zijn als je. Er is ook een plan langs het spoor dat je daar iets zou doen. Dus ik hoop dat de gemeente daar ook goed naar kijkt. Dat daar eventueel nog meer? Dat daar ook wat ruimte komt voor bedrijven om zich te zetten. Daar is nog ruimte voor daar ook? Daar zou ruimte voor kunnen zijn. En maak je het met een beetje groen erboven. We hebben daar een mooi plan voor.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 En gisteren helemaal. En elke dag is weer anders. Dus dat maakt het ook heel erg leuk. Maar het is ook leuk voor een bedrijfsfeestje. Een mannetje of tien of zo. We hebben nu twee aparte aanvragen om een verjaardag te vieren. Of een bedrijfsfeestje. Ja, dat kan natuurlijk ook wel. Zeker. Dat zijn allemaal mogelijkheden die er liggen. En het leuke is ook omdat het zo klein is, het is ook heel intiem. Dus je hebt niet een hele grote lege zaal als je met een klein groepje zit. Nee, nee ja. inderdaad. Uh, nou ja, we op, op het strand mist hebben we al over gehad. Dat uh, valt mee, geloof ik. valt mee, ja, <laughs> heel erg. Hè? Kijk je eruit om daar weg te gaan? Of nee, nee. Dat, nee, nee dat, was, dat, liep, dat liep zo en. Uh,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 manieren om op te bouwen en ja. dat hebben ze heel snel opgepikt. Wie zijn de ja. nieuwe eigenaren ook alweer? Huig en Brett. Oh, Huig ja. Molenaar. molenaar ja. oh, Oké, okay. ja. Dus uh, ja, toen waren ze er ook al mee bezig volgens mij. Dan hebben ze er nog even mee geholpen toen of zo? Nee, nee, nee, niet. En wat hebben zij ervan gemaakt? Is... Het heet nu Brut. En een beetje meer op de barbecue gericht en zo. Ja, ja, ja, ja. ook uh, leuk. Ja. Het ziet er mooi uit. Ja, het ziet er mooi uit. Ja. En het is nog steeds jullie eigen uh, oude... Uh, tent zeg maar. Het is nog steeds Krabbelen. een oude tent, maar ze hebben wel heel veel aan uh, uh, kleursetting en zo veranderd en okay. binnen ook wel hoor. Ja, ze ja, ja. hebben hun eigen draai aan gegeven. Ja. ja. Hey, en, uh, jij denkt over een jaar of zo is het helemaal klaar he? met met neem ik aan met met de appartementen. En, uh... Nou, ik denk dat je dan uh, over de zomer dan moet die opbouw komen denk ik. Ja ja. Moeten natuurlijk. We zijn wel afhankelijk van de ongeluk, vergunningen ja, en ja ja. ja, ja. Dan ben je nog wel. Uh, ja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 Ja, de, de Zeestraat, uh, Leve de Zeestraat, zo we maar zeggen. Ja, ja uh, ik denk dat voor de Zeestraat is het ja, absoluut, uh, een leuke plek. Uh, ook al Keur straks helemaal klaar ja, is, dan heb je natuurlijk een uh, prachtige, prachtige straat. Ja, nou, ik hoop dat we wat uh, toe kunnen voegen hier ja, voor nee, Zandvoort. Dat, dat, ja, dat denk ik wel de week, want zeker ja. eigenlijk toch. Hartstikke bedankt. Uh, uh, Graag gedaan. Uh, uh, heb je een website waarbij mensen nog kunnen kijken? Ja, Mels uh, Apart Hotel. Oh ja, en Mels Apart Hotel. Dan zie je het ook, maar je kan ook uh, naar de Pintjes uh, even googlen en dan vind je hem ook... Uh, ja, Pinksoors Zandvoort. Ja. Want uh, er zijn meerdere Pinksos barren, zeg maar. Hè? Wijnbarren. Uh, uh, nou, je hebt een Pinksoors teentje in, in Amsterdam. La Oliva. En okay. Die hebben wel wel verschillende in, in Haarlem nu ook. Maar ja, het is toch allemaal weer anders. Ja, want ik dacht uh, dat het een soort franchise was. Ja, nee, is, is niet, nee, he? nee. Pinksoors nee, nee. is, naam is van de naam van, van, van, het, van het hapje. Ja, ja. ja en ja. wij heten Mels. Okay, Mels, Pinksoors. Van, uh, Mel. ja, uh, van Mel. Ja, uh, van Mel. Van Jeroen, Mel. Hanneke mel, toch? Hanneke mel, uh, Jeroen, ja. Jeroen mel, ja. ja. Klopt. Hey, hartstikke bedankt, Hanneke. en ik wens jullie heel veel succes uh, ja, met dankjewel. alles. Dank je wel, dank je wel. We gaan nog even wat muziek draaien.